Laten wij deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 103 en daarvan het vierde en het zevende vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goede tierenheid. Geen vader sloet met groter mededogen op het tederkroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israels heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van hoed, hoe klein wij zijn van krachten, en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Wij noemden u Psalm 103, vers 4 en 7. Voorgelezen wat u bent opgetekend in Gods heilige woord. En daarvan uit het eerste boek van Mozes genaamd Genesis het 49ste hoofdstuk. Wij noemden u Genesis 49. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide. Verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren ervaren zal. Komt samen en hoort gij zonen van Jacob en hoort naar Israël uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgebroeder, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte, snel en afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij het geschonden, hij heeft mijn wet beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld, Mijne ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijne eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn. Want hij is heftig. En hunne verbolgenheid. Want zij is hard. Ik zal hem verdelen onder Jacob. En zal hem verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het.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 zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok, en het vuurde zijn er ezel in aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn, en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn, en wit van tanden door de melk. Sibelon zal aan de haven der zeeën wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen, en zijn zijde zal zijn naar Sibon. Israël is een sterk gedeende nezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat ze goed was en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen, en was dienende onder zijns. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan, dan zal een slang zijn aan de weg, een slang nevens het pad, bijten des des dat zijn rijder achterovervallen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Aangaande gat, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal haar aanvallen in het einde. Van Aser, zijn brood zal vet zijn, en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Nachtalier is een losgelatene hinde, hij geeft schone woorden. Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaald, maar zijn empoog is in stijdigheid gebleven, en de armen zijn er handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs, daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Van uw vaders God, die u zal helpen, en van een almachtige, die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds die eronder ligt. Met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen u's vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen. Tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef. En op den hoofdschevel des afgezonderden zijn der broederen. Benjamin zal als een wolf verscheuren. Des morgens zal hij roof eten. En des avonds zal hij buit uitdelen. Al deze stammen van Israël zijn twaalf. En dit is het, wat hun vader tot hen sprak, als hij hen zegende. Hij zegende hen, een ikelijk naar zijn bijzondere zegen. Daarna gebood hij hun, en zeide tot hen, Ik word verzameld tot mijn volk, Begraaf mij bij mijn vaders, In de spelank, die is in den akker van Ephron den Hethiet. In de spelank, welke is op den akker van Machpilla, Die tegenover Mamre is, in het land Canaan Die Abraham met die akker verkocht heeft van Ephron den Hethiet, tot een elf begraven is. Al daar hebben zij Abraham begraven. En Sarah zijn huisvrouw. Daar hebben zij Isaac begraven. En Rebekka zijn huisvrouw. En daar heb ik Lea begraven. De akker en de spelank die daarin is. Is gekocht van de zonen Hets. Als Jacob geleind had. Aan zijn zonen bevelen te geven. Zo leidde hij zijn voeten samen op het bed. En hij gaf den geest. En hij werd verzameld. Tot zijn volken. Onze hoop en onze verwachting voor dit avond in Zijn de namen des Heer aan, Heren. Die deemal en derde uit niets heeft voortgebracht. Een God die trouw houdt en eeuwig En de nooit zal laten varen. De werken u Amen. Gelieven. Genade. Vrede. En barmhartigheid. Wordt bij de aanvang geschonken. Bij de verdere voortgang rijkelijk vermenigvloed. Van hem die is. En die was. En die komen. En van de zeven geesten, die voor zijn het rozen zijn. En de van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerst uit de doden en de overste, van alle koningen der aarde. Amen. Geliefde Laten we nu trachten het heilig en het vlekkeloos aangezicht des Heren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Al eeuwig vals valzale God in de hemel, die het ongeschapelijk bewond, die het heilig terrein van ogen zijt, dat het kwaad de zeld aanschouwen, en wie stroomd gevestigd is. Op gerechtigheid en gerechtigheid. Ter verheerlijking van uw goddelijke deugd. Ach heren van eeuwigheid. Tot eeuwigheid zijt gij God. En er is geen God dan gij heer. En mochten we dat eens gaan geloven. In dit avonduur, Dat gij zijt die enige. En die waarachtige God. En Jezus Christus. die gij gezonden hebt. En die te is het eeuwige geleende. Ach, heren van nature. In een drievoudige dood staat verklaard zijnde. Hebben we geen uitgangen naar u toe. En wat we zijn en wie we zijn, o oh God. Er zijn geen uitgangen meer. Omdat we in Adam hebben afscheid van u genomen. En de liggen mama verklaard op het vlakke des velds. Vertreden in ons bloed. En geen oog heeft medelijden met ons. En dat hebben we zelf ook niet eerlijk. Maar toen heb je van eeuwigheid. En weg ons En dat voor zulke mens. Buiten de mens. In die eeuwige godsgedachte. In dat soevereine eesheide. Ja dat vrijmachtige godswerk. En nu kan er zulke mens. Kan nog met u. In een verzoende betrekking komen. Maar nu zal het in ons leven eens moeten worden. Toen ik u voorbij ging. O god, hoe gij ons voorbij ging. Ja, dat eeuwige godswonder. Uit eenzijdigheid van de soevereiniteit. Toen zei ik in uw bloeder. Leef. Ach, heren. En dat is nu zo noodzakelijk voor een iegelijk onder. Omdat we van ons onszelf houden. Zullen we nooit naar u vragen. En we zullen nooit naar u zoeken. Maar nu zijt gij gevonden. Van degene die naar u niet zocht, En gij zijt gevonden. Van degene die naar u niet vragen. Heren. Dat we dan in dit avond Dat we toch samen gekomen zijn. Rondom de kandelaar. Van uw heilig even blijven eeuw maar o heren dat is nu gesloten. Met zeven zegenen. En mag gij dat nu eens openen, Voor ons harten en op. Het is misschien wel voor de eerste maal. In ons leven. Hoevele maal hem uw woord al niet onderzocht. En het heeft ons nog nooit wat te zeggen gehad heren. Maar wil gij het eens openen ook op. Want als wij het moeten doen gebruikt ook niets van pech heren. Maar ziet ons niet aan in onszelf maar alleen in die gezegende man wel, die die leeuw uit Juda's stand, die alleen dat boek kon openen. O God allergenade, dat we dan in dit avond uren, zijn plaats aan uw zijde omvangen, en dan met deze gemeente heren, Want we reizen toch gezamenlijk, naar een ontzaggelijk heenlijkheid. En gij zijt ons nog niet moeder geworden. Wij zijn nog niet weg geworden. Met, die, met een koude hand is doods weggenomen. Met een mannelijke wegwerping. We mogen nog zijn in het kostelijke. In het heden der genade. En ach heren daar betrokken. vanuit uit onszelf niet bij u kunnen komen. Heer. Mochten we dan eens door u bediend worden. In dit avontuur zodat we kennis kregen aan een dienend God. Uit een druppend heilig roep, En dat in het aangezicht. Van uw gezelfde koning. O God gedenk ons toch. Dat het leven toch zo kort is. En de dood is zo zeker. En we zijn nog op herderen. En heb je nog een volk in ons midden. Die er door genade iets van geleerd hebben. Dat hunne gerechtigheden. Zijn maar een wegwerkelijk leed. En hun ongerechtigheden, die voeren ze een als een wind. En die gaat heen en die wederkeert. En daarom is die hemel gesloten. Maar of gaat dan de hemel nog eens geurde. En of gaat dan nog eens neder kwaad, de Uiteenzijdigheid van uw eeuwige zonde. Want van ons heer zijn het nog nooit. En zullen we nooit onder u komen, Maar als gij komt. En als onze zielen nou eens daarbij bepaald mag worden. Dat we mochten worden wie we zijn voor u heren. En dat is verdoemelijk in onze grondslag. O grote onvermer. Dan kan het alleen nog maar meevallen. En ik kan alleen maar meevallen doodgevallen mensenkind, kind. Heren, zo zijn er toch nog in ons midden. Ja die die ogenblikken in hun leven gekend hebben. Dat gij geen kwaad meer kon doen o God. En zij geen goed meer eer. Maar dat is alleen uit een zee, de gij, Van het eeuwige soevereine godsvermiddag. Gerekt en baande konden worden en dan in een ander in die grote ander, in die dierbare waren waaren voor dan in dit avonduur hetzelfde wat genoeg gebrocht hebt, komen te versterken. Want alleen wat Gij drogt, zal maar juichen tot Weer, O God. Al het onze zal op het graf achterblijven, en dan blijft er niets van over als een verbloed stof en as. en o God in onze diepe Wolf, bewonen we maar leemelijk, vol met ellende. Vol met verdriet. En vol met zonden en ongerechtigheden. Dan is het nog een wonder, O oh God. Dat ga je ons nog niet moedig geworden zijn. Maar mogen dan ook dit avond. Uwe kinderen nog eens een indruk schenken. Dat ge zijt een trouw oude God. Ja die heeft En die nooit zal laten werken. Het werk uw Ook niet voor uw kerk op aarde. En hoe donker dan dat uw weg mag lezen. Misschien zitten ze hier wel in de raadselen. Misschien weten ze het ook niet meer, heren. Misschien liggen ze wel in die wettische banden gebonden. Tussen de ketels en kolen, En dan weten ze het zwart van dienstbereid, oh God. Maar hun is een beter lot bereid. Hun heilzoon is aan wagen. In die gezegende Emmanuel. Die grote wets Die geworden is uit hun vrouw, Geworden onder de wet. Omdat degene die onder de wet waren. Verlost zouden worden van die wet, heren. En dan wederom al oh dat eeuwige wonder, kinderen aangenomen. Ach Heer, Gij komt op aarde. En Gij vindt altijd maar wonderingen. En die maakt Gij nu bondelingen. En als wij in onze eigen waarneming een bondeling zijn, mochten we dan eens een wondering worden. Mocht Gij met Uw lieve Geest, Heer, Uw volk nog gedenken. Maar wil ons allen gedenken. We reizen gezamenlijk. Na die onzaggelijke eeuwigheid. En al die wolveren. We hebben het zo even nog mogen zingen. Uw danig En trouwelijk eigenlijk Kan nog heeren, We kunnen nog tot u bekeer voeren maar dan moet het alleen door uw o God en mogen dan uw lieve geest in het avond u over ons nog eens komen te verbieden. ja dat u nog eens door de rij heen mocht gaan heer, heer. dat er nog eens gevonden mochten worden die liggen onder het zegeltje daaruit verkiezen o heren die het leven in eigen hand niet meer kunnen vinden maar ook het leven in eigen hand niet kunnen houden die met alles maar in de dood moeten komen om telkens maar te ervaren dat achter de dood het leven ligt heer. en dan gaat u kerk Leren, om in hem te leven, die de dood is ingegaan, voor zulke volk op, mogen dan in dit avond u ons gedenken, in uw lieve gunst en goedheid. Goed en nabij, zijn Heer. Wegnemen wat hinderen kan. We zitten zo vol met ellende. We zitten zo vol met de wereld. We zitten zo vol met onszelf. We zitten zo vol met kopers en verkopers. Maar o oh God, wil gij onze gedachten nog eens een ogenblik gevangen leggen. Om te horen wat gij nog tot ons te zeggen hebt, Heer. Want Gij zijt toch die fontein der oven. Ja, diepe des levende wateren. Die uit de liefde die ons nog een volk op heren. En die kunnen maar niet meer bij die waterstromen komen. En die moeten het uitroepen gelijk een hert. Ja, door dorst bevangen. En dan kunnen ze er niet komen, heren. Maar wel ga je ze er zelf eens brengen, En dan loopt dat water zomaar in de mond over. Want dan worden ze uit en door in bediend. En dat is dan een dienend God, om zijn kerk weder te voeren. In de zoete gunst en zalige gemeenschap. Van hun lieve God en koning. O God allergenade. Wel zo alles gedenken. Die op uw zegen open en Gedenk de broeders In het klimmen der jaren. In de duisternis der tijden. Op een wegzinkende wereld. Zijn maar stervende mensen. Op een stervende wereld. O Heer wil ze dan in dit avonduur. Niet alleen. Een ambtelijke, maar kon het zijn is een persoonlijke zegen, voor en toe bereiden. Ja, mocht het kinderbakken nog eens oplichten, en mogen nog eens voeder toe rekeren. Wij zijn het kan zo moedeloos zijn, ach eer uw knechten toe, kan zo donker zijn op aarde. Gij zijt zo verre weg, o oh God, gij houdt uw hand zo stil, heren. en we reizen maar door, en iedere dag dichter bij de dood. O grote ontfermen. Mocht hij u al over ons eens komen te ontfermen. Uit de eenzijdigheid Van die goddelijke wiet, Ja dat ondoorgrondelijk, Dat onbegrijpelijke. Gedenkt de oude van In ons midden. En reeds neigend en graaf. En misschien nog voor eigen rekening. O God zegt die rust op En moordenaar aan het kruis. Hij zag zijn leven weg hebben. na de oceanen des doods. En gij grijpen terwijl ter Ach, heer, het kan ook. Gedenk ook de vaders en moeders. En de het bijzonder de jonge mensen in ons midden. Ze leven in zo'n verschrikkelijke wereld. O, God, een wereld van goddeloosheid. Een wereld waar alles maar wegzinkt en zat. En er is niets meer van over, heer. En daar moeten die kinderen nu doorheen. Ach, heer. Dat ze nu toch eens nodig mochten, heer, krijgen. He. Zoals u hoort, het zeg waarmede. Zal dan de jongeling zijn pak. Door ijdel heen omsingeld. Rijn bewaren geweest. Als hij het oud naar het Heilige wordt. Ach Heer als dat mag gebeuren. Dan zien die jongelingen iemand zo zomaar leven worden. Dan wordt hun leven zo kort worden. Dan moeten ze gaan sterven nu weer, En u gaan ontmoeten oh God. Maar het is zo noodzakelijk. Mochten dat die jonge mensen nog eens gaan ondervinden. Dat zonder u kunnen ze toch niet zuchten. Nog naar u toe vluchten. Maar wil gij dat zelf nog eens schenken. Het is toch een eenzijdig soeverein Godwerk. En u kan het nog heren. Wil gij zo op ons nederzien. In gunsten van de lucht? En wees ooit nog genadig Naar de grootheid uwer erbarmer In de vergiffenis van alle zonden en schoenen. Wees een orend en een verorend God. En dat in de aangezicht. Van uw zal de koning. En mocht hij ons nog eens heren. Uit de grootheid uw barmhartigheid. In dit avond uren. Een onvergetelijk uren voor hen bereiden. Dan zou uw naam nog opklimmen uit het stof heren. Mocht hij het nog eens schenken. Tot verheerlijking van uw goddelijke deugden. Om uw sverbond willen. Amen. Zingen we nu het 118e derpe psalmen, en daarvan het 9e en het 14e vers. Psalm 118, vers 9 en 14. Verre van mijn hart kwast maar storten mij niet in de dood. Verzachte de vaderlijk me lijden, redde mij. Uit alle nood, ontsluit, ontsluit, voor mijne schreden, de poorten der gerechtigheid, door deze zal ik binnentreden, en de loven, Uw majesteit, gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen, Uw majesteit. En wat er verder wordt, het 118e, het 9e en het 14e vers. Mijn geliefde medereizigers naar de eeuwigheid. De weg die God houdt met zijn kerk op aarde. Dat zijn onbegrepen wegen. En ongekende paden. Gods kind neemt zijn weg op in het licht. En hij moet hem in het donker gaan uitleven. En dat kunnen we door de hele lijn van de kerk op aarde zien. dat Gods kind altijd in de strijd in de moeite en in de ellende we kunnen zo lezen hier in dat eerste Bijbelboek en daar begon het reeds Gods dienst en de wereld die kunnen altijd pronken met de grootheid des levens en Gods kind kan amper in het leven blijven Heezo en Jacob en toen Heezo geboren moest worden, toen liep Rebecca die liep vast. Tegenwoordig lopen we nooit meer vastgemeente, maar ons kind loopt wel eens vast. Dat wel eens er gebeurt wel. En dus dan kijken Ismaël en Isaac. Ismaël had twaalf zonen, twaalf kostelen, twaalf koningen. Wat de Heer zelf in Genesis gezegd. In het 16e kapitel. In het 35e kapitel. Zegt die koningen zullen uit u voortkomen. Tegen Jacob koningen. En hij was een zwerver in Egypte. En in het 36e kapitel. En daar zegt die koningen van Edom Zaten op de troon. Onbegrepen wegen. Onbegrepen paden. En zo gaat God nu met zijn kerk. Over de aarde. Naar het onherroepelijke einde omdat zijn kerk voor en toe bereid zal worden om uit eenzijdige, uit het soevereine, uit het goddelijke, uit het eeuwige welbare, zalig te worden in de gangen die God vastgelegd heeft voor zijn kerk, ja van eeuwigheid. En daar komt de redeka, en zij was onverwaard. Ja, ja, de kerk baar niet hoor, nee, de goois niet niet iedere week. Ja die hebben gezinnen die kennen alles. Maar Gods kind is onvruchtbaar. Dat moet er toe gebeuren. Waar Rebecca moest vastlopen. En ze liep vast. En er staat er een truide toe. Ze hebben de heren ernstig gebeden. Om een kind. In, het, in, de, in die zak. Want de vrucht uit de kerk. Kom uit die beerdere zak. En daar was Rebecca. Ze was in verwachting. Na twintig lange jaar. Zouden zijn beloften. Immer haar vervuldigd. Ja, dat is. het niet meer bekijken, hoor. Zij vroeger had je niet zo linker gegooid, Tegenwoordig zijn ze allemaal zo bij de hand, maar je vroeger niet, hoor. En dan lag dat kind op aarde. En toen was ze verwachting. En toen liep ze vast. Ja. Toen liep Rebecca nog eens vast. Zeg ja, ze, hoe ben ik dus? Wat, wat ben ik? U zegt de Heere twee volkeren in je schuld. En u zal de meerdere. Die zal nu de mindere moeten gaan dienen. Hoor je dat Rebecca. Mijn raad zal bestaan. Want dat is die gouden draad uit de eeuwigheid. Waarin de eeuwigheid ontsponnen. Die zal door de aarde naar de eeuwigheid gaan. En dat is mijn kerk. En daar liep dat kind. En toen bracht ze dat kind voor. Daar kwam een zoon. Ja, moeder. Het kind in de armen. Verworpen. Ja, ja. Ja, ja. We zingen zo gauw, heilig zijn we God u wegen. He. Maar het was een verworpen kind. En dan lag dat kind in zijn moeder's armen. En daar kwam een Jacob. En wat deed Jacob? Die hield vast wat God vervloekt heeft. Hij hield, Jacob hield eza vast. Je mag niets te vertellen. Hij doet niet de kerk. Vasthouden! Wat God vervloekt heeft, was de kerk. En zo ging u, Rebecca, met die kinderen. En daar zien we Jacob gaan. 130 jaren zijn de dagen mijn vreemdelingschappen, hier op aarde. Weinig geen kwaad. De dagen der jaren mijn leven. Gods volk kan zich amper op aarde in stand houden. Weet je waarom gemeente? Omdat de kerk het God bedient. En God verspilt echt zijn genade. Dan moeten we moeten er eens helemaal tussenuit. Dan moeten we moeten de dood dus gaan omhelzen. Eer dat we het leven zo ontvangen. Ja het is wel een eer voor onze tijd ja. Het loopt al niet zo vlak in onze tijd. Maar toch is het zo. Wat doet Gods kind dan aan zijn weg op in het licht. Jacob die ging het eerst geboorterecht stelen. Jacob al had wat toestandjes meegemaakt in die tent. Jacob was geen onbekeerde jongen. Nee, nou, hij houdt dat maar goed vast. God ontsluit niet bij de borg bij de wedergeboorte. Dat is allemaal fantasie. We krijgen met God te doen. En Jacob die dacht God een handje te helpen doet de kerk ook. Maar hij moest zijn naam in en door gaan lezen. Toen zegt zijn vader hé hey, wie ben jij? Hé hey. Hey, zeg wie ben jij? Ik he, Hij zei maar ik ben een hoor. Niet. daar komt hij die nacht bij bed op. Dat jongen alles verzonnen. Gods kind zonder zeggen altijd te schrijven. Alles verzonnen. En Jacob had helemaal geen hoop en verwachting meer op de teerverbotenheid. Want hij was hem helemaal kwijt. Hij zou achter hem met de dood achter hem. En daar vluchtte voor Eza. En toen heb ik gezegd, heer, wat heb ik gedaan? Kijk, toen komt de kerk op zijn plaats. En Isaac die niet het heen. En Isaac zegt, hij is gezeten. Hij is gezeten tegen Eza. En wat gebeurde er toen? Toen in Jacob ging zeven jaar voor Rachel werken. Want dat was een natuurlijke liefde. Dat weten we toch. Hij heeft zeven jaar. Heeft hij voor die vrouw gewerkt. Toen had hij al. Een borg voor zijn ziel leren kennen hoor. Houd dat nu eens vast gemeente. En dan komt de kerk in de dienst bereid. Twintig lange jaren. En hij weer terugkwam bij Piniel, Had hij bij Bethel. Een belovend god ontmoet. Bij Bethel. Had Jacob voor het recht gebogen, Maar bij Pini het is niet door het recht verteerd. Dat is wat anders. Toen is Jacob gestorven. En toen kwam Israël naar boven. Ze handelde God met zijn volk op aarde. Zeven jaren werd Jacob bedrogen. Waarom? Omdat het een bedrieger was. Werd hij bedrogen. En toen kreeg hij Lea. Met droog. Een meisje met de vrezen desig. Een meisje dat God van heiligheid gekend had. Maar Jacob beminde ze niet. Jacob haat de Lea. Maar God beminde Lea. Weer zeven jaar werken voor Rachel. Hoe lang heeft hij dan gewerkt voor, voor Lea? Geen uur. Geen uur mensen. Dat is nu het geheim dat God zijn volk leert. Alles wat hij uit genade krijgt. Bij God vandaan. Daar hoeft hij niets voor te doen. Jacob heeft nooit voor Lea gewerkt. Nooit. En zijn hele leven heeft hij Lea gehaald. En toch zou God die zaken recht hebben. Denk daar goed om. Want het heeft de Heer gedaan. Die ging die zaken voor Lea's rechtleggen. Want wat gebeurde er? Lea bracht kinderen voor. Tot driemaal toen, toe een Weet je wat? Rachel overigde. En de derde maal dat Lea een kind waarde. Toen was ze los van Jacob. Drie maal toen had ze gezegd. En nu zal mijn man zich tot mij wenden. Ja, ik heb hem drie zonen. Toen zei ze Juda, ditmaal zal ik God loven. Steek donker en af voor de ziel alleen. Altijd veracht. Altijd vergrijst. Nooit geen liefde van Jacob. Er is een dubbel portie uit de hemel. Zo hadden God toen in de kerk op hebben. En nu is Jacob is uitgevoerd. En toen moest, toen werd Rachel, die werd zwanger. Toen werd Jozef geboren. Ze werd wederom zwanger. En ze is altijd een teleurstelling geweest. Voor Jacob. Diepe teleurstelling was Rachel voor Jacob. En daar lag ze sterven langs de weg. Nu moest Jacob verragelen. Ja, hij kon niet tot erfenis komen mensen. De kerk kan niet tot erfenis komen. De kerk moet de dood in met alles. En dan moest hij van ja, rachel op. En daar ging dat kind waarin. En ze stierf. En onder het uitgaan van haar ziel. Noemt hem Benno. Zoon mijn Daar stel ik op. Dacht je nu. Gemeente van Dordrecht. Dat God een andere gang met zijn volk houdt. Zit je in de verkeerde kerk. Hoor. Heerlijk. Ja hoor. Je kan het heel erg gemakkelijker worden. En daar gaat er wat gebeuren. Deze Jacob. Benjamin. Zo'n mijner vertoogst. En wat deed hij toen? Toen ging hij Maar met Jozef, weet hij weet niet de geschiedenis. Hij ging opereren met Benjamin. Nee, zegt de heer Jacob. Die moet je ook weten. Weg. Alle deze dingen. Zijn tegen. En daar komt nu de kerk weg. Want toen stond hij achter de Pniel hoor. En toen hij bij Pniel kwam, toen zette hij de Lea met zijn zonen voorop. achter. Dat is een mens. Want zijn werk zou leen. En dat was met Abraham ook het geval. Abraham kreeg de belofte. Er is misschien een volk in ons midden, die wel eens een belofte van God ontvangen hebben, toen God hem stilzette. En nu met die belofte maar werken. Wij kunnen niet met die belofte werken, dat doet alleen de dienst. Daarom zijn ze rijk en verrijk, Maar Gods kind kan niet met die belofte werken. Wat moet hij dan met die belofte? Hij moet met die belofte de dood in de gemeente. Om achter de dood de vervulling te vinden. Maar in die grote belofte vervuller. In die gezegende vorig. Dat is de leven van de kerk. De recht is allemaal van En daar kan je. Kom Abram. Was Abram. Nee. Sarah zegt. Abram hier. Hier heb je Hagar. Neem Hagar maar. Want die belofte. Nou ja. De heer heb ik me wel beloofd. Maar ja. Och, ja. Och, het komt misschien toch niks van terecht. Dat is nu een mens. En daar werd. Wat werd daar? Ismaël geboren. Het werk van Abraham. En dan komt de Heer, Na 25 jaar. Komt God terug op zijn belofte. Dat was de vierde keer in zijn leven. Tegenwoordig hebben ze iedere week een godsontmoeting. Je komt ze zeker ook wel eens tegen. Hè? Iedere week een godsontmoeting. Oh ja mensen. Is de lucht niet af. Maar Abraham vier keer in de honderd jaar. En wat zei Abraham toen? Als je geren, zegt hij, ik heb ook een voorstel. Oh ja, ja. laat Ismaël voor u leven. Dan hoef je die belofte niet te vervullen. Laat Ismaël maar leven. Waarom wil Abraham nu door Ismaël blijven leven? Waarom wil de kerk nu dat, dat de Heer die gang gaat met hem? Weet je waarom? Dat hij zijn weg in de donkerheid wil leven. Want hij zegt de heren, de Ismaël zal niet hebben met de vrije. Nee, zegt de Heer, Niet Ismaël. Waarom Ismaël niet? Wel, dat was Abraham zijn werk. Daar heb ik nu. Toen moest Abraham met zijn werk er ook uit. Ja maar zegt Abraham, ik ben verstorven. Goed zegt de heren. Verstorven. Volgend jaar in deze tijd zal uw vrouw en zoon baren. En dat is vrij. Daar hebben we nu die gouden draad. Van die eeuwige soevereine verkiezingen. Ons. En daar ligt nu de kerk in deze eeuwigheid. Uit het goddelijke welwagen. Ga God nu zijn kerk leiden en ben gaan besturen. En nu zijn we gekomen. Aan de avond van het leven van Jacob. En nu gaan we vanavond eens een ogenblikje. Gaan we eens een ogenblikje met hulpen hulp van Zien hoe de Jacob het nu met God eens werd. Wanneer? Toen die wacht de sterren deed. Toen werd hij het met God eens. En daar helpen we vanavond met hulp en de hulp van de Zijn ogenblikje bij stil te staan. En dan kan je onze tekstwoorden vinden. Uit die vorige lezen En dan van de 29ste tot de 33ste vers. Daarna gebood hij hun. En zei de tot hem. Ik word verzameld tot mijn volk. Begraaf mij bij mijn vaders in de spelonke die er is in de akker Efron, dan het Iker. In de spelonk, de welk is op de akker van Machpelah, die tegenover Mamre is in het land Canaan, die Abraham met dien akker gekocht. Van Efron. Dan heet Tot een erg begrafenis. En al daar hebben zij Abraham begraven, En Sarah zijn huis. Daar hebben ze Isaac begraven En Rebecca zijn huis. En daar heb ik. De begraven, De akker en de spelon. Die daarin is, is gekocht. Van de zonen En als Jacob van Eind had zijn zonen. Bevel te geven. Zo leidt hij zijn voeten. Tezamen op het bed. En hij gaf de geest. En hij werd verzameld. Tot zijn volken, Tot zover. Zetten we boven onze overdenking geliefde. Zetten we boven. Jacob, totale overgave op zijn sterfbed Ten eerste, de voorbereiding tot dat sterfbed Ten tweede, gewillig om te sterven. En ten derde, de overgave in het sterven. Dat zijn de drie punten die we voor uw aandacht hopen te ontsluiten. We weten allemaal dat Jacob was onder dertig jaar oud toen hij voor het aangezicht van Farao stond. Jacob had in zijn leven geleerd dat hij eindelijk door al zijn zwerftochten was Jacob gekomen in het beloofde land. En daar had Jacob gedachten stellen, hij hadden zelf. En dan was hij 130 jaar oud en toen moest hij erheen. Kijk wat. Wat de gang hè? Wat de gang. 130 jaar oud... ...en dan het beloofde land heeft. Als een zwerftochten op huid... ...kan de kerk maar niet begrijpen... ...dat hij dan op zijn latere leeftijd... ...nog in de vreemde... ...in de dood komt te zitten bij de vijanden... ...dat hij heel niet door... ...maar hij moest. Ja... ...er was heel wat gebeurd... ...hij had Jozef teruggekregen als uit de dood... ...en aan de nek van Jozef... ...daar kon Jacob al sterven. ...en toen zegt de Heer... ...ik, ik wat ben je bang Jacob... Ja, Jacob wordt benauwd bij Hebron. De kerk krijgt niet benauwd. Weet je waarom? Hij moest die grens weer over. Het je beloofd In het eetst. En dan moest hij eruit. Dan moet de kerk met de belofte weg. Kon niet, hè? En Jacob dacht, je zo dat er een hel bij Hebron aankwam? Helemaal niet. Dan zat hij het altaartje van zijn vader. Dat heeft herinnering in zijn leven geroepen. Wat God gedaan had in de jongere tijd. Wat de Heer gedaan heeft in ons leven. Hoe God gered heeft keer op keer. Hoe de Mijn van de dood gered. met tranen. En mijn boeten van aanstoot. met tranen gedroogd. En nu. Alles om mij heen is nog. Ja, mensen. Zo werkt God in zijn volk op Alles om mij heen is nog. Het liefste wat ik op aarde heb. Zink maar weg. Zink maar weg. Hij zegt wel, oh God, oh God, ja. Maar de Heer zegt die nacht. Jacob, Jacob. Ziet hier bent En nu ging die delen in die eeuwige verwondingen. Zijn dan getoond. En getrouwelijk en geleid. Kijk daar komt nu de kerker. In de 103e persoon. Want zo ver het west. Ja verwijderd is van oost. Zo verenigd wij. Om onze ziel te troosten. Ja die zwervers op aarde. Ja die zwervers. Die nergens geen thuis hebben. Nee die zwervers. Die uit uit moeten roepen bij dagen en bij nachten. O, Gods graag in dat spoor. Mijn wankelende vangen. Zo ver het westen. Ja, verwijderd is van de hoofden, Zo ver heeft hij. O, dat eenzijdige. Dat soevereine godswerk. Om onze zielen te troosten. Aan ons de dus schuld. En zonder weg. ja nou ja, dat is de kerk. En daar gaat Jacob en de Heer en zegt. Heb je Jozef, die zou je ontmoeten. En als je gaat sterven, dan zal Jozef de hand op je ogen leggen. Dat is een broeder, dat is een kinderdienst. Aan de ouders. Als je gaat sterven, dan lag de oudste zoon. Die lag dan de hand op de ogen van de vader. Ja. Afscheid, hè. Maar hij zal erbij weten. Volg van God in ons midden. Als die Jozef aan ons bed staat, dan kunnen wij ons ogen sluiten. Maar hoe oh, is die Jozef die aan ons sterfbed staat? Ja, dan wordt het een donkere nacht. En donkere nog. Ja, daar zijn we omringd door één En dan bezwijken. Dan moet Jozef komen. En Jozef was er. En dan zien we dat in de vorige kapiteltje. En dan kunnen we dat zo lezen. Dat die de zonen van Jozef, Ephraim en Manasse, die ging die een worst zegenen. Maar hij sprak toch nog wel over Rachel, hè. In de vorige kapitel. Kijk het eens maar eens. Dus hij was Rachel nog niet kwijt. Nee. Hij was natuurlijk natuurlijke liefde nog niet bij. Al lag hij ook begraven. Hij was nog niet waar God hem hebben wil. Dat heb ik niet. En dan lag Jacob. En toen ging hij zijn armen kruisen. Toen zei Jozef, maar nou weet toch wel een vader. als je nee, ik maak geen fouten. Nee. Nee, hij had goddelijk licht. Want daar staat Israël Hij had een profetisch licht. Hij ging dat zien van Ephraim en Manasseh. Zo hij had die kinderen gezegend. En dan staat er hier in de eerste kapitel... Want we moeten een roze tekst doen. En toen riep Jacob zijn zonen. En hij zei Verzamel u. Dus ze werden geroepen. Verzamel u zegt hij. Tegen zijn zonen. Wat is dat he. Stervende vader. Staande patriarchen. Allemaal. Hij was gedacht dat hij ze kwijt was. Een tijd gaat in zijn leven dat hij al zijn kinderen kwijt was. En dat onderzoek. En dan keek hij zo over die kinderen heen... ...en dan werd het benauwd vanmiddelen. Ja, dan werd het benauwd vanmiddelen. Daar komen we stonden. En dan zegt hij... verzamelt u, gij zoon Jacobs... ...hetgeen in de navolgende dagen ervaren zal... ...daar komt een profetische blik. En daar ging die wat doen. Hij zocht een gouden draad. Hij zocht de nationaliteit van het volk. Daar stonden de patriarchen... ...daar stonden de twaalf takken die boven. En nu zou dat volk gaan uitspuiten... Om die Christus voor te brengen. Maar wie? Maar wie? Dan dus staat er verder. Zegt hij zo. Kom te samen. Hoort gij zoon Jacobus? Dit is Jacobus. Hoort gij zoon Jacobus? En wat zegt hij dan nog meer? Hoort naar Israël. uw vader. De zwerver, door de wereld in het land der belofte, lang nu aan de grenzen van de eeuwigheid. Hoort naar uw vader, Israël. En daar ging Jacob onder. En toen was Jacob, die was zichzelf bekend. Want hoort naar Israël, zegt uw vader. En wat deed Jacob nu? Nog in die vertellen wat God voor hem geweest. En wat gaat hij vertellen. En dan komt hij terug weer in die honderd en derde persoon zijn daar. Dus ik misschien wel een arm kind van God benieuwd. Die helemaal niet meer weet wat hij moet. En die maar aan alles maar in de dood. En altijd maar weer iedere dag hetzelfde. En iedere dag maar dichter bij de dood. Gedenk, oh God, hoe zwart ik ben. Hoe kort van uur het leven is een damp. En die dood wijnkt mij iedere uur. Zit hier nog vanavond in ons midden. Hoort al gij zo'n Evra. En wat deed Jacob? Jacob zocht die gouden draad in zijn geslacht. En wat zei hij toen? Hij zegt tegen Ruben. Hij kwam daar tegen. En wat zegt hij dan? Ruben. Gij zijt mijn eerst geboren. Mijn kracht. En je had het eerst terecht. Al weggegeven van nee, Jevrim En dan ga je in de menasse nee, maar, zegt hij, je zijt de voortreffelijkste. Je zijt de voortreffelijkste. Wat zag Jacob? Jacob zag er een bestaan open doen. Jacob zag er wat een mens geworden is. Dat was zijn kind zijn eerste geboren. En wat zag hij dan bij Juda? Hij zei, Juda, hij zei, Je zijt de snel afloop der water. Zonde, genate, ellende. Verlating. ...en beslotenheid... ...en alles kan hij daar vinden... straffen en worstelingen... ...maar ook, ook... wat? ...dat hij die gouden draad zou vinden... ...maar hij won hem niet... ...bij je hij won hem niet bij je ...kan zo bang zijn... Hè, ...als ze de weg niet meer kunnen vinden... ...ze kunnen die verbinding... ...in die eeuwigheid niet vinden. ...en toen keek hij naar Simeon... En hij keek naar Leven. En hij zegt tegen hem, Hun handeling, Zijn werktuigen van geloof. Donker. Het werd nog steeds donkerder. Het werd zo donker. Dat hij het niet meer wist. Want wat zegt hij dan? Dan zegt hij. Mijn ziel komen niet. In hun verborgen raad. En de heer. Worden niet verenigd. In hun vergaard. Want in hun oren hebben ze mannen doodgetrokken. Moet wel hebben ze ossen weggewerkt. Vervloekt, zei hun toen. Vervloekt. Hij zag die draad niet. Wat werd er benauwd tot sterven. Hij kon het niet meer vinden. Ach, hij weet het. Daar mocht God nu het lichtjes licht opgeven. Hij zag het in zijn patriarch in zijn kinderen niet. En die moesten die draad voortdragen. Die moesten die eeuwigheidsgedachten ingeschakeld worden. De kerk moet dus meegenomen worden met die eeuwigheidsgedachten. Maar Jacob zag het niet. En daar lag de derde geknield bij zijn bed. Dan knielden die aartsvaders. Die zoveel meegemaakt had met die kinderen. En daar knielde de derde. En dan had hij Juda. Ruben, die was het niet. Simeon, die was het niet. Levi, die was het niet. En nu had hij helemaal geen licht meer. En daar knielt Judah. juda. En juda, die had geleefd in de bloedsvanden met Juda, die had de lijn van het geslacht gebruikt. Voor gepleegd met zijn schoondochter. Zijn naam bevlekt. Zo van Juda ook geen verwachting. Nee. Er is geen verwachting van ons. Maar Juda had ook in Egypte gestaan. En daar had hij gezegd tegen zijn vader. Als bij je mij niet terugkomt. Dan zal ik sterven. Daar bij Jozef. Toen alles wegzong. Geen moedeloosheid. En dat hij uit moest roepen. God. Heeft onze ongerechtigheden gevonden. Zijn ze voor ons wel eens gevonden gemeente. Ben je wel eens op dat plekje geweest. God heeft onze ongerechtigheden gevonden. Wij zijn de doodschuldig. Ja dan komt de kerk eens op zijn plek. Al toen kon Jozef zijn eigen niet bedwingen. En daar zie je Benjamin. Heeft dat de juda helemaal niet nodig. Maar nu had Benjamin daar nodig. Wat zal hij toen als de broer geeft hebben. Ja. Want als Benjamin. Als je daar nou niet spreekt. Dan, Benjamin, dan moet ik sterven. Dat is zelf gezegd. De dus En dan moet ik sterven. En als je daar nou niet spreekt. En hij spreekt niet. Oh. En benauwd ook keer. En daar staat de kerk. Daar is nou mijn oude broeder. En als die nu niet spreekt. Dan zal ik voor eeuwig gestoten worden. En daar trap je daar. En daar ga je daar. Die gaat pleiten bij Jozef. Hij zal de dood verdienen. Daar heb ik nu. Daarom zal die een andere Juda moeten leren kennen. En daar lag die stervende jaar. En wat zag hij Die gouden draad. Daar zag hij die gouden draad. En hij riep het uit, Juda Judah. Geenzijdig. U uw broeder al Daar zag Jacob in die draad. O dat ogenblik. Daar zag hij weer die eeuwige eenzijdige verbondstrouw. Dat door de zonde en mende de, de dood heen. Dat God tot in de voor zijn kerk. Die eeuwige eenzijdige verbondstrouw. Judah. Gij zei het. O, daar ging die man leven op zisteren met. En wie was nu daar? Dat was de derde zoon van Lea. Hij was door. En ditmaal zal ik God loven. Daar heb ik die. Toen kreeg dat kind al betrekking op God. Ditmaal zal ik God loven. En daar stond u die alles verzondigd had. Maar daar heb ik die. Die vrije gunst, die heeft God beloven. Ach, gemeente, dan ken ik het nooit, die plek is gelezen. Ja, dan kan er raag op de nog op halen. Dan kan een overspelige David nog naar binnen toe. Dan zal er een hoog blik in het leven van de kerken opkomen. Als ze eenmaal beleefd hebben, Je daar hij zijn. Ontsluit, ontsluit voor mijn schede. Ja, de poorten der gerechtigheid. En door deze zal ik binnentreden. En de loon van uw bij Je daar hij zei zijn. Oh, die Silo. Die Silo. Daar zag hij dat borgerlijk. Uit de eeuwigheid vandaan komen. En wat zag hij nog meer? Wat dan zegt hij dat hier zo. Juda is een leeuw. Lord. Hij zei van de roof opgeklommen. Mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich nede. Als een leeuw. als een oude leeuw. En wie zal hem nu opstaan. De scepter zal van Jooda niet maken. Nog de wetgever. Vader zijn zulke kostelijke zaken. Nog de wetgever. Tussen zijn zijne voeten totdat ze hier lopen. En de zullen de volken. de zullen. En gehoorzaam. Maar. Hij kwam bij Zebulon. Toen ging die gouden draad weer weg. En dan komt hij nog verder. Want dan moet hij zien nog eens een keer in de strijdgemeente. Het gaat zo maar niet. Nee het gaat zomaar niet. Hij zal goed weten waar hij vandaag gekomen is. Hij zal goed weten hoe God een zegen op de hart legt. Hij zal goed weten dat het een eenzijdige verbond is. Want wat gebeurt er nu? Dan moet je maar eens goed luisteren. Ja gemeente het is een stuk apart hoor. Ik haal maar wat aan vanavond. Maar er zijn twaalf keer keer over preken over die twaalf zonen. Want iedere naam heeft een ontzaglijke betekenis. Maar dit is een stuk apart. De, de zegeningen Jacob's en zijn zoon is er ook. Denk daar maar goed om. Maar wat komt er dan? Nu is dat gezicht van Juda. Ja, ja. En nu dat gezicht van Judah ging door. Zacharias. Die zag. Zacharias heeft een Daniel. En als je nu Hebraïë leest. Dan heeft de kerken van verre gezien en omhoud. En verblijft geweest. Want hun ziel Want die wisse dood, En die daar, die, die leven Die in de volheid des tijds is die gekomen. Om die eeuwige godsgedachte. mijn medereizigers. Mijn onbekeerde medereizigers. Die eeuwige godsgedachte. Dat hij van de eeuwigheid uit eenzijdigheid. Van die goddelijke soevereiniteit naar voren gekomen. Om de deugde zijn vaders op te hebben. Hoor je het nu maar mee. Dan reizen naar de eeuwigheid. Er is hij op aarde gekomen. Want hij zag zijn bruid voor de val. Maar hij zag ook zijn kerk in de val. En dan moest hij zich gaan redden achter de val. En hij is gekomen. Op weg Ja hij is gegaan naar Hooghouda. Dat leven wel. Nu dacht hij, daar ziet de kerk hem gaan, in zijn vernederende gang als schuldenaar aan het recht. En dan zijn jullie de schuld van die schuld. En dan moet hij voor de kerk als zijn schuldenaar aan het recht verder. En daar zien ze hem gaan, de dood. Die in de dood. nu dacht hij, u zullen uw broederen lopen, omdat gij het hebt gedaan. En dan zei Johannes op wat nog bij het sluitstuk van dat kostelijke woord van 144.000. 144 maar weet je welke aardsvader er niet bij was? Dan die is er niet bij. Dat was over nagedacht. Dan was niet bij de 144.000. Dus dan werd uitgesloten. Die een klederen gewas had in het bloed des lands. En ze zongen een lied. Dat zijn de zangers aan de glazen zee. Dan zullen ze de citer zullen ze spelen. Hij hey, o oh, lamme god. Hey, ons, gij hebt ons gekocht met uw dierbaar bloed. Ach volk van volk. Ja, de kleinste in de gewassen in die bloedgerechten. En dan maar een schuldenaar aan het weg. En dan die borg maar volgen door bezijden en onbezijden wegen. En door goed gerucht en kwaad gerucht. Ja, die meerdere Juda Judah, gij zeiten. Maar Jacob was te noemen. Want God ging met Jacob een beetje dieper. Dan moest met Jacob nog wat gaan gebeuren. En wat staat er dan? Je kan het thuis wel eens nalezen. En dan staat er in het zestiende vers. Dan zal zijn volk richting, als een der stammen Israëls. Dat was dan. En dan was geboren uit Bilha. En Bilha was een van Rachel. Ooit, ooit dat. Nu kwam uit de rechte rechterbloedlijn, uit Lea. Met Heydro, met de vreemdelingen, Bilan. Bilha was een zwarte. En die had dan woord gebracht. En die richter dat was Simpson. Die kwam uit dan, want zijn woord wordt altijd bruwvolbracht. Tot in het duizendste geslacht. Simpson kwam uit de stam dan. En die twintig jaar is er al verricht. Maar dan staat er wat achter. Daar staat wat achter. En dan staat er. En dan zal een slang zijn aan de weg. Een adderslang. Nevens het pad. Wijtende des paarts verzen Dat de rijder achterover valt. Daar heb ik. Waar bracht dat? Ja. In paradijs. Die slang in het paradijs. Die zag die woord gaan. In dan. Die adder. Die de paarden. In der werse mee. Dat wil zeggen staat er. Dat de ruiter. Achterover valt. Dan is die dodelijk geweten. En moet die hulpeloos sterven. Dat was dan. En toen die Dat zag. Wat gebeurt er dan met Gods kind? Toen komt van Jacob ook niet meer. Dat heb ik niet. Dat zijn nu de vangen Die God uit met zijn kerk op. Ja ja. Tegenwoordig gaan ze allemaal zingen naar de eeuwigheid. Maar hoe Boston, Thomas Boston, Die zegt er zullen miljoen miljoenen. Met een schrik in de hemel vallen. Kan er veel bij zijn hier hoor. Die hadden echt niet gedacht op de hemel. er aan zegt niet op gerekend. Weet je was we op op gerekend hadden. Dan kwam dat de heren zegt ga maar door. Maar door. Naar die eeuwige nacht. Daar hebben ze op gerechend, Maar er zullen de miljarden in de hel vallen die op de hemel gerekend hebben. Het zal tegenvallen. Denk er maar wat om. En er zijn door die adder geweten, die paradijs En die is dodelijk gemeente. En daar werd Jacob aan bepaald. En wat zegt die oude aartsvader dan? Want dan wordt het voor Jacob werkelijk. Dan wordt het werk En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, als die dat beleefd heeft, op uwe zaligheid wacht ik hier. Eén vers. Op uwe zaligheid wacht ik hier. Verlacht niet. Als een hulpeloos, een uitgewerkt mens, die uit de eenzijdige verbondstrouw bediend moest worden. Want er staat in de grondtaal, op uwe Joshua wacht ik. Dat staat. Sta geen zaligheid. Op uw Jasua wacht ik. Waar wacht u er nu op? Wel op die dierbare bloedbruide De meerdere jude. Op uw zaligheid wacht ik. Ohé. Dus toen was Jacob totaal aan het einde van zichzelf. Hij was Rachel kwijt. Hij was zijn bekering kwijt. Hij was totaal uitgewerkt. En hij lag op het doodsbed. En daar zag hij zijn nageslacht. Dat zijne vruchten waren. En toen vond Jacob in die kinderen wat Jacob was. Ga je begrijpen? Zelfs jongen het precies de vader. Of dat meisje is precies zijn moeder. Ja, dat heb ik heb ook kinderen. Precies de vader. Dat is al Jacob. Overspelers. Moordenaars. Leugenaars. Adderige broedsel. Dat is de vrucht van de mens. En daar komt Jacob. En hij zegt. Heer, en zegt hij. Op uw zalen Wacht ik over u. En toen was hij aan de hand. En nou hoorde Jacob niet meer. En dan gaat hij door. En dan zegt hij. En al daar. Heb ik Abraham. begraven. En al daar. Is Sarah zijn huis. Daar hebben ze over Rebecca, zijn huis. En daar heb ik. Lea, En nu komt de kerk op. Kijk, nu komt Gods kindertje Want hij zal hier op aarde, dus zal God met hem al En nu komt Jacob van een Godskantoren. Nee, de van God bemind. Veertien jaar werk voor gewerkt voor Rachel. Geen uurtje voor Lea. Hoor. Nee, geen minuut. Want het is die vrije Die hebben allemaal geschonden. Want Want God, Gods volk gaan leren. Dat ze voor de zaligheid geen stap hoeven te doen. Ze hebben alles geprobeerd. Maar ze hoeven er niets voor te doen. En al daar zegt hij. Heb ik Lea begraven. Waar krijgt hij nu betrekking op? Wel hij heeft de dood op zijn kinderen. Dan krijgt hij de betrekking met dood op het leven. In de dood krijgt hij betrekking op het leven. zegt En al daar zegt hij. Heb ik Lea begraven. denk aan dat die Lea dat was een ingetogen. Lea die heeft niet veel gescholden tegen haar afden. En Lea heeft nooit veel tegen haar man ook gescholden. Lea heeft zich altijd onderworpen. De hele leven lang werd altijd achtergezet. Maar die kon de vrachtje een wel eens kwijt. Gods kind ze haar eens kwijt. Kennen. Lea die ging leren dat hij zijn weg opneemt in het licht. Wat een huwelijksdag. Dat had haar vader had haar kind al gepraat. Want hij had gezegd, jij trouw met Jacob. Ze had zelf Jacob niet gekozen. Hoor. Nee, jij niet. Kijk, toen ging ze over. vroeger. En daar kwam ze voor de dag. En toen was zij hetgeen die met Jacob bedrogen. werd. En dat was nu de gang die God met Lea hield. En het kind heeft nooit veel plezierige dagen op aarde gehad, mee. echt. Ze zei niet voor niks, ditmaal zal ik God lopen. Nee, gemeen. En nou lag de man op sterrenbed en zij rustte reeds in het graf. Maar zij rustte in het graf waar Abraham rusten. Waar de kerk was. En hij had geen lust, zeg. Daar heb ik Lea begraven. Hij wilde niet in de dodensteden van Egypte begraven worden. Nee, hij wou in het land. Wat een geloof, hè? dat komt van nou ook nog uit, mensen, Wat een ontzettend geloof. Wat ging Jacob nu geloven? Dat ze nog 400 jaar in de dienstbreid zouden zitten in de kerk, maar dat ze toch in het beloofde land zouden komen. Want daar zegt hij dat wil ik rusten. Want daar komt mijn naam ja. Kijk, dat is nu geloven. Dat is nu geloven. zou ik niet ook geloven. Dat in dit leven, mijn ziel Gods en de hulp genieten is. Mijn God kon Jacob volzingen. dat was mijn hoop, mijn moed gebleven. Ik was vergaan in alle smarten. En al daar, zegt Jacob, daar heb ik Nea de Graaf. En daar zonk Jacob aan de zijde gods. Stukken. En daar werd Jacob het nog op eens. En daar kon zijn wil rusten. In die goddelijke wereld. Hij had zijn hele leven tegengevochten. En hij had bevel aan zijn eind. En nu werd Jacob bij zijn sterren uitgevoerd. Hij had die gouden lijn van Christus in de belofte. Hij had Adam, had hij weer eens zijn familie goed ontmoet. De diepe val in Adam. Maar nu op de zaligheid in Christus. En wat gaat hij nu zeggen? Op uw zaligheid zeg ik hier. Wacht, ik Wat is Gods volk? Nou zei u, ik wist je Gods volk. Wat zijn die toch altijd teleurgesteld met haar eigen werken? Wat hebben we toch al lieve ragels? Ja, ja. En wat oerheer, hebben we toch al met Jozef en Benjamin? Ja, ja. Want die is toch verraagd, Ja, dat was Jacob's werk. Wat moest er allemaal van verlost worden? Zie je nu, geliefde, dat Jacob zomaar niet tot herfnis komt. Hè? Nee. Er moet heel wat gebeuren in de kerk. Ten eerste moest hij uit de paddenaren komen. Heer zegt de Hee, eigenlijk Jacob, kom uit, kom breien. Ga heen naar je land en je En ik spreek tot u, ja dat is. Is wat Dus God tot je ziel spreekt. En Jacob maakte zich op met zijn vrouwen. En wanneer ging hij weg? Ging hij, naar, hij ging naar Laban en zei: Laban, bedankt hoor, ik neem je dochters mee. Ik neem alles mee hoor. Ik de Heer heeft, de Heer heeft tot mijn die ziel gesproken. Als het nou gebeurt, wil hij in Nederland weten. Ja, heerlijk hoor. Weet je wat Jacob deed, die ging s'nachts weg, toen zijn vader aan het schapen scheren was. Ver weg, toen vluchtte hij met zijn vrouw. Dat is nu de kerk. En dan moest hij bij Pniel, moest hij uitroepen, O God, met deze stap over de Jordaan zit het hier nog? Over die jabok, in de eerste tijd van het leven. Met die stap des gelooms, over die jabok, en dood gestapt. Ja, zit het hier nog, en niet gestorven zijn die nog in ons midden? Weten ze er wat van? Hoe God zet de wereld gehaald. Heeft als een brand uit de hel. En nu. En nu. In de woestijn des levens. deze misschien een weg ontsloten voor ons. Buiten ons en toen. Twintig jaar onder de wet. Bij Laban. In de dienstbaarheid. Dan kan de kerk het niet meer bezien. En dan zei zo. God is dat nu de weg. En moet het nu altijd zo. Ik dacht dat ik zou lieve bekeerde man ja ik ga wel dominee willen worden oh ja Oh ja hoor Ik heb er alles voor over Nou mij is nog geen zuur gezicht hoor Want hij vluchtte bij Jacob vanaf, Bij Laban vandaan En daar komt hij aan de knie al En wat zegt Jacob dan Hij ging God herkennen Ja dat deed Jacob nog wel Maar Jacob toch, kon toch niet tot erfenis komen hoor. Want wat zegt hij Met deze staf over de Jordaan Dat is die staf des is geloof En nu twee heren. Twee heren Ja ze zitten er hoor Twee heren, ze kunnen altijd verkeerd blijven. Wat een weldade gemeente. Wat een weldade. Twaalf kinderen. Wat een wel, elf kinderen, wat een weldade. Nee verloren. Duizenden schapen erom. Ja, dat hij zou moeten zeggen, tjonge, tjonge Wat een zegening. Maar weet je wat nu de kerk gaat leren? Dat hij met die zegeningen God niet gaat ontmoeten. Want hij moest alles wegdoen. En het werd hem zeer bang. Waarom? Hij had Eza voor hem. En de jabokken dood dood. En daar moet de kerk weg doen. En nog niet tot herfst. Nee. En hij worstelde, hij zou zeggen. Want zijn leving, en hij worstelde. En dan zeggen ze wel eens in onze tijd, we allemaal van die gladdekkers, dan zeggen ze in onze tijd, de weldaden, die moet je allemaal kwijt. Nee, gemeente. Ze weten nergens van. Want toen die andere dag, toen die ziel verlost was, en mijn ziel is gered geweest, toen ging die naar zijn vrouw en zijn kindertje, ze had alles nog. Wat was er dan gebeurd die nacht? Wel die had God onder bescherming genomen. En denk dan ben je goed beschermd. Zo, hij kreeg alles terug, de weldaden. Hij kon daar God niet mee ontmoeten. Maar ze waren wel van God. Wat wordt er tegenwoordig gepraat? Mensen, ze weten nergens van Dacht je nu wat God hier schenkt. Dat je het allemaal kwijt bent. Nee mensen. Dat wel God wel voor je bewaren. Maar het zijn geen eeuwigheidsgronden. Nee. De enigste grond is Christus. De engel is Die moeten we leren kennen. Ook in de Paniël. Bij de Jabokken de dood. Daar moest Jacob sterven. En dat boven. En nu naar derde licht. Nee gemeente, Nee. Daar moest Dina. Die moest onteerd worden. Daar moest een rachel, die moest begraven worden. Daar moesten de twee zonen moordenaars worden bij en Dat die moest zeggen, ik heb me stinkende gemaakt bij dat volk. Ze zullen me nog doden, nee, zegt de heer. Ik zal wel een schrik op dat volk leggen. Kijk, dat is nu God voor zijn kerk. Niet die hebben het verzonnen. Het is dat eenzijdige, goddelijke trouw voor de volk. En wat ging er toen gebeuren? Toen moest Jozef weg, toen moest Benjamin weg. Toen moesten al zijn kinderen weg. En toen moesten ze grauwaren te graven halen. En toen tot eind, is hij helemaal niet. Dan is de kerk. Man. En wat moest hij doen? Zeventien jaren gans werken. Tweemaal Jozef. En nu is hij aan het eind van zijn pelgering. Aan het eind. En nu zegt hij. En al daar begroef ik Lea. En als Jacob vol had. Zijn de zonen bevelen bevelen te geven. Toen hij hij zijn voeten samen op het bed. En hij gaf de geest. En werd verzameld. Tot zijn volk. Toen kon Jacob zeggen. Toen was hij met God eens. Toen lag hij bij zijn lieve vrouw. Bij Lea. En daar zal dat stor rusten. Tot op de jongste dag. En hij zal eenmaal die kerk verzamelen. zo het eens hebben. Toen was de rachel eruit. Toen was al zijn kinderen eruit. Toen had hij de zegen uitgesproken. En toen zegt hij. Heer en nu wacht ik op. u. Dan moet de kerk nog. De laatste zucht. Die moet nog. Van boven komen. Want als de Heer gezegd. Dat stap nu maar over de dood Jacob. Had hij verloren geweest. Maar hij werd er gewoon gedaan. Er staat zo'n kostbaar voorbeeld in de Bijbel. Dat wil ik er dan nog eens even tussen doen. Lazarus. Dat betekent, God is mijn hulp. Lazarus lag aan de poort. Niet ja? De bedeling. Maar er staat nergens in de Bijbel, de Lazarus stierf. Nee, dat staat niet. Hij. hij was opgeleid. Want er zit wel wat voor Gods kinderen in. Want die bedelaar, die lag dan maar voor een kruimeltje te wachten. Maar dat was, ja, Lazarus. Dat was nog steeds, God is mijn hulp. Maar wat staat er dan achter? En de wedelaar stierf. Ooit gemeen. Toen moest Laas zijn naam ook En de bedelaar stierf. En dus is hij zelf de hemel ingelopen en zegt: Nee. En hij werd gedragen in de schoot van Abraham. Daar heb ik nu weer. was de kerk. En op uw zaligheid kwam te keren. En hij leidde zijn voeten te samen. En hij gaf de geest. En hij werd verzameld. Wat? Tot zijn voeten. We gaan de beziging. En wel uit de 84ste psalm, het vierde vers. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voeren. Welke hunner zal in zalen van Sionaas voor God verschijnen. Wij noemen u het vierde van de 84ste. in het leven van de kerk komt en de zaak in de kerk recht legt, dan gaat de kerk leren dat ze opgelost worden in Gods wil dan heeft Jacob, die heeft niets meer te bedelen. dan vecht Jacob niet meer voor zijn raadgoed door het eenzijdigheid van die dienend God uit het eilig werd Jacob voor en toe bereid en uitgewonen om te rusten Volk van God. Op het enige en het e enige godswerk. En er hoeft er ook niets van ons meer bij. We zoeken het zoveel in onze tranen. We zoeken het zoveel in onze gebeden. We zoeken het in onze werkzaamheden. We zoeken het in de belofte. En we zoeken het bij Gods woord. Ja, maar zoeken we het al niet. En wat hebben we toch al lieve ragels. En als dan de Heer alles wegneemt. En dat er niets meer over is. En hij krijgt zijn eigen terug, Dan krijgt hij wat terug hoor. Dat tegenwoordig krijgen wij ook niet meer terug. Ze zijn één keer bekeerd, altijd bekeerd. En er gaat nog nooit geen bekeerd meisje naar de hemel gaan. Ze zijn allemaal dood onbekeerde. Zo is Jacob. Die krijgt zijn eigen terug. Ruben, Je moeders bed bevloed. Snel afloopt ter water, Jacob. Dan ga je een beetje verwachtingen. Volk van God. Wat heb je geen kracht gehad in de eerste tijd? Van kracht tot kracht. Snel afloopt ter water. We zullen de voortreffelijkste niet zijn. Nee, je moet een keertje over de kop. En daar komt hij bij dan. Simeon, Leen, moordenaars. overspelers. En daar gaan we vanheen. En dan in die grondslag. En adder langs de weg. En wat valt dan de kerk aan het eenzijdige van Gods werk? Ah ja, dan zegt die Heer op uw zwaar. op toch uw jasje Of die lieve bloedbruide hond. En wat hebben die kinderen geluisterd Wat een verschil heeft. De patriarch uit het oude verbond, Of die gezegende bloedbruiden kom uit het nieuwe verbond. Want toen daar Jacob bij dat sterrenbed. Stonden er elf zonen van Jacob. Twaalf zonen. Ze stonden allemaal bij haar vader. Er was nooit een graf voor die kinderen gehouden. Maar toen Christus. meerder Juda die Silo. Die daar al die vloekpaal hing. Naakt aan het kruis. Gaat de kerk leren Een stier er van water, een sterk van kruis. Totaal door de mens uitgeworpen. Naakt aan het kruis. Omdat er een schandvolk en hoeren en tollenaar bekleed zouden worden. Met de klederen der gerechtigheid. Laat God zijn woord die borgen nou eens zien. En dan als die ziel daarop ligt, oh. En dan is het mijn schuld. Mijn zonde. En het is het goddelijke recht. En daar doet God geen afstand van. En dan die goddelijke wet. En die moet vervuld worden. En daar hoort hij te uitroepen. Het mijn God, mijn God. Waarom heb je mij verlaten? Omdat daar zo verlater Daarom heeft hij hem verlaten. Omdat die kerken God nimmer meer. voor hem verlaten zou worden. En dan kijkt die ziel op die boek. En dan zegt hij zo aanbiddelijk, God, aanbiddelijk. In hem mijn zaligheid. Dat is. Dat is. Die grote kelding. Kijk zo ziet de kerken. Maar daarin die helemaal alleen. hem verlaten. Hij kon niet zeggen. Heren. Op uw zaligheid wacht ik. Met al mijn kindertjes om mij, heen Hij moest uitroepen. Hou oh Waarom heb je mij verwacht. Daar heet nu die boord, Die zoet Emmanuel. Voor zo zulke woord, Omdat ze op ter sterrenbedje mogen zeggen. Het was goed voor mij. Verdrukt te zijn geweest. opdat ik al dus. Dat goddelijk recht zou leren. Dan komt de kerk eens op zijn plek. En ik krijg God de Heer. Die lieve borg, die krijgt de Heer. En hun, die krijgt de zaligheid. Zo werkt God met zijn volk op haar. En Jacob zegt hem, en deze dingen zijn Jacob. Deze leven zijn allemaal tegen mij. En nu, wat gaat u de kerk leren, geliefde? Dat volk van God, de kleine en de grote. Wat leren ze? Dan u die gezegende borg. In de afsnijding zijn er zielig als een rijp bedrijf, in de schoot van de kerk. Ja. Dan kunnen we onze voeten wel recht leggen. Ja, dan kunnen we wel de voetjes wel recht leggen en zo, heren, op uw zaligheid ik. Kunnen we afscheid van onze kinderen nemen. Maar er waren de verschillende bijma's voor even afscheid. Of die 144.000 en geen dan erbij hoor nee. Weet je wat Jacob daar ervaren Oor de zee in ons midden, bij het klimmen der jaren. Daar is de slaaf, die is vrij van zijn meester. En daar rusten de vermoeide van kracht. En daar is geen drijfers. Er is ook geen zonde meer, er zijn geen rafels meer. Er zijn geen Jozef meer, maar daar is alleen u daar, hij En dat zal nu eeuwig, eeuwig de eer ontvangen. Oh, dat zal wat wezen voor die kerk. Zie daar in die stranden der eeuwigheid, als het prunkste der scheppingen gods, zich geen perken als het wrakstuk der scheppingen, wederom hersteld in zijn lieve wens. En is zijn zalige gemeenschap. Uit het eenzijdige van het goddelijke. Van het vrije genade. En dat hij daar in zijn pronkstuk staat. Daarin een onbevlekte hemel. Zal wat wezen, Nee mensen. Gods kerk is niet achter de hemel. Nee. Maar waar die God is. Die God is onze zalige. Niet de hemel. En wie zou dan die hoogste maaien. Dan niet meer de heer, die Na de zwanen zijn van de kerk. Ja, die God is ons een God van u. Hij schijnt uit goedheid zonder bijl. Onze eeuwig zalen. Hoor je het volk van God. Kan benauwd zijn, hè. Ja, dan zeggen ze van binnen tegen je mens. Als je haast het je komt, beetje je, hè. Je haalt de kalk uit de muur. Hè? Zij zullen wel vijf mensen nodig hebben om in bed te houden. Ja. Als je als gestel hebt van God ga je verlaten. Dan zeg je wel eens kijken wij met je God niet blijven. Ja wat dacht je? Dacht je dat dat zomaar gaat zeggen ze jij. Ach mens. Je loopt al jaren God te bedriegen in eigen, En dan gaat de kerk. En dan maar geboogd. In de dienst. En dan zijn ze die heilige weg. Ja. En als dat is hier alleen komt. Kennis mee. Ja kennis mee gemaakt. Ja. Ze zijn allemaal, Zij allemaal van En moet zeggen. Oh God het is nog waarheid.' Op u wij zouden. Maar hij kan. Hij, wil, hij zal in oog. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst heen. Dat is die borgen des Mijne mijn reiziger. Dat hij me geeft. Ons leven is maar een damp. En de dood wenkt ieder Ieder oog blik op haar, De sterren de mensen. Maar zijn we ooit mij zo sterk met je Waar God alle heer krijgt. Wij zo sterk met de Jacob vereen maar alles wat God in ons leven gedaan heeft. Al heeft liefde liefste van onze jongens, gespeeld. Maar hij gaf het liefste wat hij had, Moest je nooit vergeten. En dan zulke monster van goddeloosheid. Die nooit geen vrucht heeft voortgebracht. En daar zag Jacob die bedriegen. Daar was Jacob van Jacob verlost. En daar is de kerk van zichzelf verloren. En daar is geen acht meer. Daar zal niemand meer zeggen ik ben ziek. Want die oude mens der zonde, Die zag weg in het graf. En al daar staat er dan, en hij werd verzameld tot zijn volk. Omgekeerde meidereizer. Jonge mensen in de midden. Ik moet zeggen tegen de kinderen. Bij de jonge mensen. Jullie hebben een ontzettende moeilijke tijd. Hebben een verschrikkelijke tijd jullie, Vol met goddeloosheid. ze zeggen: God bestaat niet meer. En de, ze hebben allemaal eenspraak. En die kinderen. Onze kinderen hebben allemaal het slachtoffer. Deze gangen, dat zijn de gangen die God zo woord heeft. En waarom? Dat word je hier nog gelezen kinderen? Zet je altijd maar onder het woord van God. Ik ben nog zo jong. Ik zeg het, dikwijls in mijn eigen gemeente. Ik zeg het wel eens meer. Ik val nog wel eens in herhaling. Dat is wel best. Ik zeg wel eens tegen die kinderen. Die kinderen weet je echt niet of je vanavond naar bed gaat. En die kleintjes zeggen ze ja. Nou mijn knietjes buigen. Ja, knieën. Buigen. Zou ik dan de heren moeten vragen. Weet je wat je me vragen moet, kinderen? Ooit, jonge mensen. O schoon ga mij de hulp van uw geest. O die op mijn padje te leidt, man, wees. Je vraagt dat maar aan meneer. kinderen. Want we leven in een verschrikkelijke tijd op een wegzinkende wereld. En alles heeft een inspraak. Maar denk erom, hoor. Er komt er één keer in ons leven een uitspraak. En als we daar komen, hebben we geen inspraak. Nee. Er zal een tijd moeten komen, jonge mensen, in ons leven. Dan ons oor te luisteren. Hoor. En wat zou je dan denken dat je te horen komt? Wat zou je denken? Eeuwig kwijt. In je leven. Zou je dat horen? Dan luistert je. Dan luistert ik. Even. En dat is eeuwig verloren, verloren. En dan zegt dat kind. Hij zei. Hij zei het recht. Hoor je het, kinderen? He. Luister dan nog eens. En wat zou je dan horen? Ja, dan heb je geen inspraak meer hoor. Want in de hel is ook geen inspraak. Nee, echt niet. Als je in de dood komt zonder die uitspraak, hoef je alleen maar te luisteren, is het weg. Het gaat weg. Maar gaat weg is weg hoor. En wat zegt hij aan tegen zijn kinderen? Kom in. Dat is inkomen. Dat is heel verschil hè. He. Ja, dat is een vergelijks verschil. Hel en hemel. Maar dan luister die kerk. Gij het volk. Ja, ge zijt rechtvaardig. Jacob, uw oordeel Op die allerbeste. Uw doel is er geen. Als je daar nu maar eens mag komen, gemeente. Wat een stem. En dat is die zoete stem van die lieve broer. Mijn zoon of dochter weest wel genoeg. Al ten dan kunnen ze nog samen, dan hoeven ze niet naar de hel, want ze waren er klaar voor, ze waren er klaar voor, en zo de God op deze zijn kerk, hij neemt zijn weg op in het licht, en hij gaat hem in de donkerheid doen, nee daar reizen we het naar deed, en al daar heb ik de ja, de graag. mocht de Heer ons onderwijs in die wegen onze zijn vervolgens te Dag, Heer, we hebben nog een ogenblik bij elkander mogen zijn. Misschien wel de laatste maal op aarde. Gaat die alle dingen weet, ziet en hoort. O, God, aller van Of Mogen dan uit de, vrije, uit de eeuwige vrijmachtige wil Nog eens nederzien op onze gunsten van, boven. En niet gelijk onze er In lot staat weg en toestand. Gedenk ook de broeders Heer. Ook in het klimmen der jaren. Ook van die andere deeltjes uw herenwit. Schenk maar getrouwmakende, armmakende, ontblotende, ontgrondende genade. Dat hebben we altijd maar weer nodig, Heer. En wil gij ons in dit avond, bewaren voor een onverzoende, onverwachte en een onvoorbereide dood. We mogen deze arme worden met uw lieve geest nog eens achtervoren, uw kinderen gedenken, op wegreizen naar de eeuwigheid. We smeken het van in de vergiffenis van alle zonden en schuld om uw verbonds willen. Amen. Onze slotzang geliefde liefde is Psalm 140. Wij noemen de Psalm 140. En daarvan het twaalfde en het dertiende vers. Psalm 140. Ik weet dat God getrouw inricht. Desarme rechtszaak daar hij schrijft. Hoe vals mijn wantrouw moog betichten. Beslissen zal naar billigheid. De vrouwen zullen u verhouden, gezegend door uw milde hand, tot zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. Het dertiende en het veertiende van de honderd de twaalfde en het dertiende van de en veertigste. De zegen des Heere, gaat in uw vreden. De Heeren zegen u en hij behoeft u. De Heere doet zijn heilig aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heeren verheffen zijn aangezicht over u en de Heeren geven u.